Het weer zonnig, maximaal van 23 graden, aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm met later op de dag van het westen uit kans op onweer. Dit was het NOS journaal. WB. Dit is in de Randstad loopt het nu vast op de A16 de WB bij Rotterdam in de richting In van breed Randstad. Op lopen de parallel van tot de A16 tussen het knop bij Rotterdam en terbrecht in de richting plein van de Afreda dit Rotterdam op de in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 Ook de koffie, die is gratis vandaag bij Hotel Hoogland, alleen tijdens dit programma. En die wordt ook verzorgd door Yvonne Roosendaal. Nou, presentatie, dat wordt dan gedaan door uh, ondergesprokenen, kortdraaier en Betty van Forst. En we gaan eens dus even kijken, Betty, wat we gaan hebben in het uh, programma. Um, wij gaan, uh, zullen we eerst eens even de eerste uur doornemen? Ja. Wij gaan eerst even praten over de Landelijke Parkinson-dag en het Parkinson-café in Haarlem. Dat gaan we doen met Rosita de Vries. Hallo. Hallo, zij zit Hallo. er al even.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 En uh, waar kunnen de mensen wat meer informatie hierover vinden? Of uh, is, er geen, is er een website? Uh, ja, ze kunnen natuurlijk altijd kijken op www.parkison-vereniging.nl En als je gewoon in Google Parkinson Vereniging krijg je meteen ja. al die sites natuurlijk. En komt daar ook uh, naar boven de adresgegevens van het uh, Parkinson Café ja. in Haarlem? Ja, dat staat op de site van de Parkinson oh, okay. landelijke Parkinson Vereniging. Ja. Ja, heel leuk. Ik vind het echt uh, ja. heel interessant. Ja. ja, nou meestal hebben we een 65 uh, tot 100 man binnen. Zo? Dus ja, het gaat heel snel. Zijn van. er ook zoveel mensen die het dan toch hebben? Ja. Ja, die ja. dan toch een beetje in de... Eigenlijk iedereen kent wel iemand in zijn ja, omgeving. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is even een vraag. Hè, van, uh, Parkinson is natuurlijk niet een ziekte die zich richt op bepaalde mensen, maar ook bekende Nederlanders ja. die hebben dat. Uh, maar Prins Klaus bijvoorbeeld had het... Prins Klaus had ook Parkinson. Ja, ja dat wist ik niet. Ja, klopt. <laughs> ja. En dan um, heb ik ook begrepen dat uh, in Amerika, daar heb je natuurlijk ook een aantal uh, ja. uh, mensen die dan heel erg bekend zijn en dan ineens Parkinson uh, hebben. Nou kan ik even niet op die naam komen. Maar... Uh, oh, ja. Michael Fox bedoel je? Ja, ik? Michael ja, Fox. Michael ja. Ja, Fox ja. Ja. En Mohammed Ali. Ali. Ja, maar dat zal er dus ergens anders ook komen. <laughs> maar het is wel Parkinson. Ja. ja. Want die ja. Zeggen, ze zeggen dat ze daar. Uh,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 Uh, golfsurf voor kinderen doen we apart want uh, dat is onder de kids op dit moment echt wel een, een hype dan hebben we het kattenmarel zeilen wat, uh, wat ook een ontzettend leuke sport, uh, sport is op het water een heel andere vorm, uh, of althans een hele aparte vorm van zeilen wat je op de Noordzee gewoon goed kan doen met, uh, met uh, relatief weinig wind al, dus dat is ontzettend leuk en uh, we doen uh, surf clinics voor kids dat is ook uh, echt wel populair op, de, op dit moment met de waveboards op straat Lekker eens uit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 Die, uh, ik, mo kijken. ik moet meteen even denken aan die man die, uh, die kitesurfer, uh, zelf verkeerd hanteerde en de boulevard op werd geblazen. Dat was dan een keer, maar ik geloof dat het verhaal helemaal niet Volgens Maar kan het helemaal niet. Nou, het is in Ermelo gebeurd, heb ik ja. het uh, toen gehoord, bij uh, Strandhorst. Daar wordt het ook heel veel gedaan. En die man is zelf vanaf het water boven op een, uh, op een gebouw terechtgekomen. Ja, maar dan moet je toch iets heel verkeerd doen volgens mij. Nou, uh, voorheen was het inderdaad zo dat, uh, dat, dat, dat, het, dat dat nog mogelijk was. Dus het.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 Ja, dat is alleen met de vlieger. Okay. Oh, dat, kan dat, zijn, ook dat kan ook. Dat zijn niet dezelfde uh, kites als die bij kitesurfen worden gebruikt. Ze zijn iets kleiner. Maar um, ook een hele hele gaaf sport. Die dat doen we ik, ook. Ik heb al een variant gezien op internet. Ja. Dat doen jullie niet. Maar dat, uh, dat <laughs> is namelijk uh, met een kite op een skateboard in de woestijn. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat heb je inderdaad ja. ook. <laughs> als ze de snelheid behalen, nou, dat is niet uh, normaal. Ja, dat is, ja, dat dat is ongelooflijk. Dat... En je doet het zelf ook, kitesurfen. Mm. Nee, nee, nee, ik kijk er nee? niet. Nee, nog niet. Maar oh, je kijkt er wel graag... bij van. Oh, je ja, doet ik, het allemaal. Wil, ik ja. wil het heel graag leren, want het is een. Uh, ik, ik ben dan ook echt. Uh, ik ben in Zuid-Afrika geweest afgelopen winter. Daar is het echt. Dat is echt wel een land om te kitesurfen. En daar is, daar leeft het enorm. Dus uh, ik wil graag terug. En dan wil ik natuurlijk ook de sport gaan doen. Dat is gewoon ja. een uh, ontzettend mooie sport. En nou, morgen graag. kan je even. Uh, ja, ik ga proberen, toch? Ik, het ook, nou, ik ga. Ik moet vooral uh, de inschrijvingen zo oh. ziet <laughs> in houden, denk ik. En ik heb nog even een vraagje. Waar kunnen we de sport vinden? Het zit op de, de, de strandafgang Barnaar, dus boulevard Barnaar, nummer 23A, naast de reddingsbrigade Noord. En uh, ja, het is zeg maar de hoogte van het circuit, bij de rotonde van het circuit, daar zitten wij vlakbij. Ja. De blauwe vlaggen met de roze bloem, de roze servicebloem. <laughs> ken ja. je het aan. Ja, nou heel erg leuk. En kunnen ze ook nog ergens informatie vinden, de mensen? Ja. op de website www.go2thespot.com, en op z'n Engels. En daar staat uh, alle informatie op... Uh,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 Neem ze allemaal mee naar de spot. En geef ze een uurtje kitesurfen. Je, Julie... je moeder of... Uh... Ja, je Ook moeder. Van het ja. Ja. Dat is, hey, is moederdag. is <laughs> moederdag. Maar lijkt het wel leuk. Ja, dus ja. ze mogen mij wel meenemen morgen. <laughs> en uh, ik wens je morgen heel veel succes. Ik dank hoop dat wel. er heel veel mensen komen. Dank je wel. En heel erg dank je wel dat je hier <laughs> geweest bent. <Ja>, dank je Het is <laughs> duur, het is baby. Je wil Oh, hè. Je wil het proberen.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 en uh, nou, in de tussentijd hebben we uh, Ellie Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Ellen. We hebben bereid gevonden is... om even aan tafel te schuiven. Want Ellie Jansen is nieuw. En Ellie Jansen, oh. nou, je mag je even zelf voorstellen, wie ben jij eigenlijk? Ellie Jansen, maar hoe kom je hier? Nou, ik ben Ellen en ik um, ben een maand geleden in Haarlem komen wonen. En het leek me leuk om uh, vrijwilligerswerk te gaan doen bij uh, Omroep Zantwoord. Kijk, dat hoorde ik heel Het lijkt Ellen me een graag. fantastische uh, omroep.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 Ja, en dan op het laatste moment, dan valt het toch weer eentje uit en dan moet er we weer een alternatief worden gebeld. Ja. En dan, dan, daar wordt ze soms helemaal gek van en dan kan ze dat op niemand afreageren. Nou, die, nou die, daar ben ik voor. <laughs> ja. Heerlijk, een ja. beetje stressfactor hou Wat. ik van. En waar kom je vandaan eigenlijk ik oorspronkelijk? Ik kom uit Oké, okay. ja. dus uh, echt uit een hele andere omgeving? Ja. ja, en ik ben nu al helemaal op mijn plek hier. Ik vind het, uh, ja? ja? Ik zie het ook aan je, je ja, zit helemaal heerlijk. te stralen. De luisteraars ja. kunnen je niet zien, nee, maar... Ik vind het echt helemaal geweldig hier. ja.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 Dat was de Jisk Vet-uitvoering van Peter, genaamd Peter. Roy van Harte, welkom. Hij is ja, aangeschoven dank je. aan tafel. Hij is uh, met zijn skateboard. Ja. Is hij aankomen skaten? Ik zelf, skate, ik zelf skate niet, maar ik dacht ik neem hem gewoon even mee als ondersteuning. Jij denkt dat is leuk. Ja. Kan ik laten zien op de radio, dacht jij? Nou. ja, ja. Nou, we kunnen hem beschrijven. Nou, dat is in ieder geval wel een skateboard met vier wieltjes. We hebben net gehoord dat ja. ze ook bestaan met twee wieltjes. Maar... Ja, ik heb nog getwijfeld of ik die als grapje bij zou kopen, maar dat heb ik maar niet gedaan, want dat is niet de echte skateboard. Hè. Nou, je kan het leren bij Juliette. Hè? Je, Juliette is er nog. Dan kan je skateboard leren op okay. twee wieltjes. Ja. <laughs> Roy, je bent hier overwege het uh, Skateevint. Ja. Wat, uh, wat vandaag plaatsvindt uh, op de, naast de spoorbaan. He, op de skatebaan, naast de spoorbaan, sporige ja. overgang van Lindenburg.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 omdat ja. het als een hangplek ging uh, ja, en toen is er een mooi regelbord gekomen. En ik moet zeggen, als ik er langs loop na acht uur s'avonds, dan zie ik ze niet meer hangen daar. Ja, geen kratten bier meer. En nee, nee, nee. nee. Het, en het, het ziet er ook weer wat netter uit. Het ziet er nog niet leuk uit, want het regelbord, had ik gevraagd aan de gemeente om het op te ruimen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar het regelbord is helemaal ondergeklamd met vieze woorden. En dat, dat is jammer dan. Maar de skatebaan in Zandvoort wordt wel gebruikt.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 Het is een luchtig evenement, het is niet zoveel met veel koeha. En we hebben een uh, optreden van Exire geregeld, die komen we helemaal uit Arnhem, uh, komen ze live optreden tijdens het skate-event. En hoe laat gaat dat ongeveer Rond gebeuren? Uur. Rond drie uur. Ja. En je hebt ook prachtig weer, hè? Prachtig weer, dat oh, ik oh, ja. is ik Oh, echt super. Het is altijd mooi weer, hè, de ja. laatste tijd. Ja. Ja. ja, dat geloof ik al twee maanden niet geregeld. Nee. <laughs> nee, ik heb het over nee. de evenementen van de afgelopen jaren. Ja. Steeds als ik wat organiseer, schijnt het zonnetje. Nou, nou daar ben ik ook goed blij mee. Nou, dan goeie heb jij gewoon goede invloed. Ja. Ga zo door. Ja, ja ik uh, lees een beetje een, een, een heel klein kritiekregeltje. Hè. Er staat hierbij dat uh, jij het organiseert ja. vanwege de evenementen voor de jeugd in Zandvoort en beter jongerenwerk. Ja. En merk <laughs> daarnaar dat je niet helemaal tevreden bent met hoe het jongerenwerk hier in Zandvoort uh, nee, erop nee. toe gaat.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 Want ja, ik heb natuurlijk nooit kunnen skaten. Ja. Ik ook niet, maar ik nee, heb het wel Ja, je bent, we. je bent boven de 18 of niet? Dat ja, en boven de 18. Ja, je mag maar wel kijken hoe ik ooit had kunnen skaten als ik het geleerd had. Geef ja. ja. je een skateboard. Zo. Ja, misschien, ja. Roy heeft er een bij hem. Dus misschien kunnen we het zometeen even proberen. Nou, alsjeblieft niet. Ja. Ja. Dan moet ik de Rode Kruis bellen. Die, uh, zijn oh, we hebben nu, hier. richting ons had gaan. Yvonne? Ja, precies. Ja. Yvonne ja. kan ons behandelen. ja. Nou, ik wens je zometeen heel veel succes. Ja, dank je. Mensen kunnen zich vanaf kwart over twaalf nog uh, inschrijven. Dus, dus uh, iedereen is welkom alle jongeren in Zandvoort, kom zometeen naar de Van Lennepweg, op weg naast het spoor. En uh, ga meedoen. Of ja. ga kijken of ga. Maar kom gewoon.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 En uh, nou, we gaan het even bewa bewaren tot het, uh, tot het tweede uur. Kijken even ja. naar Pascal of we nog even een nummertje kunnen draaien voor tot het nieuws van 11 uh, van uur. En we hebben natuurlijk heel veel persberichten. Ja, we hebben een ontzettend een hoop persberichten. Nou, dat bewaren we allemaal voor het tweede ja. uur. Want Laten we, we allemaal doen, als, dan als verrassing komen. verschieten we ons, uh, ons kruid allemaal, dat moeten we ook niet doen. <laughs>